Ja, binnen. Morgen, commandant. Morgen, heren. Mooi op tijd. Oh, jullie hebben die verdachte vissersboot in de peiling gehad? Jawel, commandant. patrouillevlucht 507 verloren van koers 302. Toewomen! Oké, okay, oké, okay, captain. Aan we zitten. Ik heb je aan gelezen en ken dus de feiten. Geen contact gehad met die drukte Geen enkel contact, commandant. Jammer. Door zijn koers had die schuit de meeste kans om die tennisser die Phil brand op te prikken, dood of levend. In het rapport staat dat jullie foto's hebben genomen. Natuurlijk, commandant. Heb ze meteen naar het lab gebracht. Ik dacht eigenlijk dat u ze al zou hebben. Uh, zal niet langer duren, waarnemer. Ik krijg ze rechtstreeks. Moeten we blijven zoeken? En voorlopig wel. Er gebeuren meer vreemde dingen, dat deel van de Atlantische Oceaan. In welke richting denkt u? Ik bedoel, uh, spionage, of smokkel, drugs, wapens... Oh, ik heb te weinig feiten om in welke richting dan ook te denken. Voorlopig hou ik alles. Kom erin. De foto's. Ah, oh, mooi zo. Dat zie je manier. En? Raak. Hoezo? Nou, bekijkt u deze vergroting. Ja, ja. De, de stuurhut, hè, van die dirfroet. Ja, zie ik. Ja. Mensen die naar boven staan te kijken. Ja. En kijkt u nou eens met de loep naar dit gezicht. Ja, ja? Nou, en vergelijkt het dan eens met. Deze krantenfoto's van Phil Brand. Ja, maar. Dat... Geen, geen twijfel mogelijk. Dat is hem. Dat is Phil Brand. Brand. Jurgensen, alles wel een boer? Nee. Ha, dan is hij niet de enige Jurgensen. Dat denkt zo wat de hele wereld. Kan je niet kwalijk nemen? Poëtisch snuiter. Ja, stop, stop, stop maar toch. Ik... Ik heb het door. Duidelijk? Jou ook, Nou Mooi. Die zogenaamde gesprekken met Kustwacht en met Saskia. Mm -hmm. De antwoorden werden netjes vooraf op de band gezet. ...perfectionisten zijn het. Oh, geloofelijk. Jurgensen moesten precies de goede zinnetjes tussen zeggen. Ze zijn nooit in contact geweest met de kustwacht of met Saskia Mendes. Ja, maar hoe verklaart u dan, dokter, dat we toch netjes naar het westen varen? Ja, nog dat vragen... ...herinner ik me eens veel en dat laat jij... Laat eerst de ver... dokter maar een antwoord geven. Eens kijken of we tot dezelfde conclusie komen. Dat heb ik ook uitgeknobbeld. Ja, het is zo klaar als een klontje. We varen achteruit... Klopt. Het is nauwelijks merkbaar. En daar hebben de heren op gegooid. Ongelooflijk. Ik, ik, ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Waarom doen ze dan al die moeite? Waarom sluiten ze ons niet gewoon op in het ruim? Daar heb ik ook moeite mee. Als ze dat deden, dan zouden ze ook niet voor de voeten kunnen lopen. Nee. Ze spelen het helemaal geweldloos. Beschouwd, zou ik haar zeggen. Gelooft u nou ons verhaal, dokter? Dat we midden in de oceaan een stuk land zagen... dat ze ons dwongen daarop te landen? Ik heb geen reden meer om daaraan te twijfelen. En de anderen? Weet ik niet. Voorlopig slapen die hun roes uit. Ze hebben tot drie uur vannacht in het ruim gedronken en gezweet. Zouden ze met de drank geknoeid hebben? Ik bedoel als. Ik begrijp wat je bedoelt, Phil. Dat is niet uitgesloten. Daarom heb ik geen drup gedronken. Dat is voor mij niet moeilijk. Ik drink nooit. Ik loop trouwens ook niet. Als dokter weet ik precies hoeveel schade. Nou ja, laat ik niet leuteren. We moeten tot actie overgaan. Kijk eens. Ik heb het pistool. Hoe komt u daar? Uh -huh. Dat waren ze blijkbaar vergeten. En dat zal ze duur te staan komen. Gaan jullie mee? Waar naartoe? Maar wat wilt u doen? Ja, wat... Dat dacht je. De schipper? De schipper en zijn trawante achter slot en grendel zetten. U bedoelt het schip overnemen? Zo kun je het ook noemen, Moira. Ja. Neem jij het pistoolveel? Wij zouden ze wel eens niet serieus vinden. Ja, oké. Okay. Waar zouden ze zijn? In de stuurhut moet altijd iemand zijn. Oké, okay, heren. Het spel is uit. Wat nou weer? Handen omhoog, alle drie. En geen opwachten, we Mooi, Moina, de het Zo. Het is erg aardig van jullie om alle drie hier aanwezig te zijn. Dat maakt de boel een stuk makkelijker. Zou jij mij eens willen vertellen, Brent, wat jij nou... gaat schipper. Heel graag zelfs. Wij hebben jullie spelletje nou helemaal door. Oh ja. Dokter Canuette ook. En ik ook. De dokter heeft ontdekt dat jullie zogenaamde... Uh, sorry, mag ik dat wel zeggen? Waarom niet? De maar dokter rustig, maar... heeft ontdekt dat jullie zogenaamde radiogesprekken keurig op de wand waren opgenomen. Hm. Dat jullie helemaal niet met de kustwacht en met die Saskia hebben gesproken. En dat wij toch naar het oosten varen. Achteruit. Nou, Schipper, wat heb je daarop te zeggen? Jullie zijn slimmer dan ik dacht. Dus u ontkent niet. Dat heeft weinig zin. Verstandig. Heel verstandig. Mooi, doe de deur op slot. Ja. Je weet nooit wie er binnenkomt. Handjes omhoog houden, Franklin. En jij ook, Ben. Vertel eens, Schipper. Waar wou jij ons eigenlijk naartoe brengen? Ik heb niks te vertellen. Oh nee? En jij dan, Ben? Ah. Tong verloren, hè? En jij, Franklin? Ben jij ook opeens stom geworden? Jurkense. Veel te mooie naam voor een visser. Hoe heet je werkelijk, Schipper? Maak je niet moe, Brent. Je zal tegen de politie toch moeten praten. Voor wie werk je? Ik heb niks te vertellen, Brent. Ook niet als wij uh, een klein beetje druk uitoefenen. Ik weet iets waar mensen een verrekte hekel aan hebben. Daar zie ik u niet toe in staat, meneer Brent. En de dokter ook niet. Wij hebben jullie ook steeds correct behandeld. Ja, daar heeft hij gelijk, in. Goed. Wil ik betwijfel of de politie ook zo correct zal zijn. Daar hebben ze rare sluiters rondlopen, Schipper. Oh, Oké, okay, Schipper. Leg de boot nou maar eens keurig op koers naar New York. Dat zult u dan zelf moeten doen, dokter. Ik weiger. Goed. Geen probleem. Ik ben een verwoed zeezeiler. De zee heeft voor mij geen geheimen. Uh, wil jij Murphy de bokser wakker maken, ra? Die is machinist geweest... ...voor die met slaan zijn brood kon verdienen. Dat heeft hij me verteld. Dat is waar niet op een boot... Aland, maar dat zal geen problemen opleveren. Ik ben wat dat betreft ook geen leek hoor, dokter. Mooi zo. Zo vormen we samen een uiterst deskundige bemanning. Maar sluit deze drie heren eerst veilig in een hut op, Phil. Dan krijgen wij hier de handen vrij. Heren, achter elkaar. Handjes hoog houden en geen onverwachte bewegingen. Ik reageer dit snel dat hebben we ja. van de tennissen. Doe aan sport. Komt altijd nog van pas. Ha, kom op. Brent had altijd tijd toch gelijk. Ja, Murphy. Brent vertelde geen sprookjes. Nou, zal wel aan mij liggen, maar... Het vreemde land midden in de oceaan... ...dat op geen enkele kaart te vinden is... ...daar heb ik moeite mee. Dat ligt niet aan jou, Murphy. Daar kan zelfs ik nauwelijks mee. Dan ben ik een goed gezelschap, professor. Wat doe je, Phil? De radar inschakelen. Heeft deze schuit radar? Ja, ja. Een oude bak. Moet even opwarmen. Zonder dat we het ons bewust waren, zijn we al die tijd naar het oosten gevaren. Dat ding werkt niet. Zie het niet? Oh, geef hem even de tijd, Murphy. Ah, kijk, komt hij al. Zie je? Net wat ik dacht. Pal achter ons. Nog net te zien. Zie je die rechte streep? Dat is de kustlijn. En in het oosten. We varen nu naar het westen. Ja. Het ligt achter ons, dus... Is dat de kustlijn van het land waar ze ons dwongen te landen, Phil? Precies. Oh. Waarom vluchten we? Waarom gaan we er niet op af? Ik wil wel eens zien wat er aan de hand is. Laten we de koepen de hoorns vatten. Waarom laten we het ons zollen? Ik heb al zin in een beetje avontuur. Er gebeurt toch nooit wat. U bent toch bokser, hè, meneer Murphy? Ja. Waarom zegt u dat zo? Nou, omdat u zegt dat er nooit wat gebeurt. Ik dacht, als bokser maak je toch genoeg meer. hè? Ja, onder normale omstandigheden, Murphy, zou ik meteen met je meedoen. Maar het lijkt me nu onverstandig. lui hebben Moira en mij bewezen dat ze wat kunnen. Op afstand met uh, instrumenten knoeien ja. en zo. Kijk eens op het sterven. Hier, zie je die stipjes? Ja. Dat zijn het schepen. En Moira en ik weten dat ze daar ook vliegtuigen hebben. Ja. We moeten maken dat we hier zo gauw mogelijk wegkomen, mensen. We zijn nog zo akelig dichtbij. We moeten maken dat we in New York komen... en daar de autoriteiten voor het karretje spannen. Dat, eh... Uh, ja. Ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Nou kan ik u niet volgen, professor. Wel, het zou me niets verbazen... als die lui onder één hoedje met onze autoriteiten spelen. Sorry, professor, maar ook ik kan uw gedachtegang niet helemaal bijbenen. Dat is toch heel eenvoudig, mensen. Elke dag vliegen honderden vliegtuigen over de Atlantische Oceaan. Over bepaalde stukken van de Atlantische Oceaan, professor, via de zogenaamde luchtkant. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. Maar zou er nou in al die jaren nooit eens een toestel buiten die corridors hebben gevlogen? Zou nou nooit iemand eerder dat stuk land hebben ontdekt? En dan, in deze tijd van bemande ruimtevlucht satellieten... ...waarin we bijna elke centimeter van de aarde in kaart hebben gebracht... willen er bij mij niet in dat er nog ergens op aarde een stuk land... ...en een behoorlijk groot stuk land... ...zou kunnen bestaan... ...waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Nou, dat zei ik toch al, dat, dat willen we bij mij dat ook niet. Nou ja, dat zal wel aan mij liggen. Ik verdien mijn geld bij beknuisden. In die richting denkend zouden we... ...nou ja. ja... ...ik bedoel, we zouden wel eens tegen een militair geheim aangelopen kunnen zijn... Nou, laten we nou maar maken dat we hier wegkomen. Er kan alleen maar een hoop narigheid van komen als we onberaden stappen doen. Nou, we zijn al aardig van het land verwijderd, dokter. Kijk maar op het scherm. De rechte streep is verdwenen. Verder is het hele scherm leeg, dus het lijkt me dat we safe zijn. Als ze ons straks maar niet via de radio oproepen... het verbaast me toch dat ze dat nog niet gedaan hebben. Ja, waarom zouden ze? Ze denken dat Jurgen ze nog steeds het bevel voert aan boord. Contact met hem zoeken zou wel eens op een verkeerd moment kunnen gebeuren... als er luistervinken in de buurt zijn of zo. Nee, nee, nee... Die denken, zolang Jurgensen geen contact met ons opneemt, gaat alles naar wens. Zeg Murphy. Hé. Hey. Kun jij niet nog uh, een paar knopen meer uit die motor halen? Ja, ik zal proberen. Zullen we de kustwacht oproepen? Nou, dat lijkt me niet verstandig, dokter. Laten we nog even wachten tot we ver genoeg van die rare kust verwijderd zijn. Akkoord. We zullen het hoofd koel moeten houden. ...met aan boord de ster Phil Brandt... ...vaart op dit moment de haven binnen, luisteraars. Ondanks de grijze regensluier die boven het water hangt... ...kunnen we vanaf onze positie hier op de kade... ...de naam van het schip toch duidelijk lezen. Die voortdurend stromende regen... ...heeft honderden New Yorkers er niet van weerhouden... ...hier bij me op de kade te gaan staan... ...uiteraard nieuwsgierig als we allemaal zijn... ...naar de vreemde avonturen van de beroemde tennisser... ...en zijn vriendin, de Franse journaliste Moira Faye. U kent de loop van de gebeurtenissen, neem ik aan... Twee dagen geleden vertrokken die twee in het privévliegtuig van Phil Brandt van het Londense vliegveld Heathrow. Zeven uur later, toen ze zich midden boven de Atlantische Oceaan bevonden, had Brandt het laatste contact met Kennedy Control. Daarin deelde hij mee dat hij, gedwongen door bandstofgebrek, zijn koers moest wijzigen en recht op New York aan ging vliegen. Over dat gedeelte van de oceaan waar nauwelijks of geen lucht op scheepvaartverkeer plaatsvindt. En sindsdien werd niets meer van het weet al genomen. U weet het, grootscheepse zoekacties, waaraan ook onze kustwacht op volle sterkte deelnam, leverden niets op. Toen men het eerste begon te vrezen, kwam de melding van de driftwood dat hij op weg was naar New York met aan boord, gezond en wel het vermiste kweten. Wat is er met Phil Grant en Moirat Fayet gebeurd? Zijn ze in zee gestort? Zo ja, hoe dan wel? En als dat zo is, waar en wanneer zijn ze dan door de driftwood opgepikt? Op al die vragen hopen we straks uit de mond van Phil Brand zelf het antwoord te krijgen. Uh, voor zover ik dat kan bekijken zal dat toch nog wel even duren. Want ik zie nu de havenpolitie langs de inmiddels stilliggende driftwood komen. Ja, daarom geef ik tot het moment dat Phil Brandt hier voet aan bal zet, terug aan de studio. vragen die laat toestemming om aan boord te komen. Dat is een vorm van beleefdheid, dokter. Als je nee zegt, dan komen ze toch... <laughs> uh, wat vertellen we, ze weer? Alles. Ja, dat hebben we toch afgesproken? Ja, is dat nou wel zo verstandig? Als de autoriteiten hier onder een hoedje spelen met die vreemde lui... op dat nog vreemdere land midden in de oceaan... dan kunnen we alleen maar flink wat nadigheid krijgen. Dat ja. merken we dan wel weer. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Inspecteur Darnel, havenpolitie. Goedenavond. Dit is Brigadier Jones. Nou, is inspecteur. Uh, Phil Brent is de naam. Dit is Moira Foyet. Dit is Dr. Canuet. De rest van het gezelschap schuilt tegen de regen in het ruim beneden. Mevrouw, dokter. Ja. Ik ben me straks wel met de rest van het gezelschap. Kunnen we even in de stuurhut praten? Het is meer te nat. Ja, natuurlijk. Uh, Komt u Zo, dat is beter. Ja. Yeah. Uh, Jones, blijf bij die deur staan. Hm? Als ik alles goed heb begrepen, dan hebben jullie drieën in volle zee het gezag van de schipper over deze boot overgenomen. Klopt, inspecteur. Dat is inderdaad waar, inspecteur. Dat staat in mijn boekje onder de titel Muiterij. Wat? Muiterij? Muiterij. Uh, uh, moment, inspecteur. Muiterij, dat is... ...als ik het wel heb, dat, het, dat een bemanning het schip overneemt. Maar, maar wij zijn geen bemanning. Een detail, dokter. We hebben nog nooit meegemaakt dat de passagiers een schuit overnemen. Nou ja, dat lijkt me meer een juridische kwestie... ...en dat moeten de advocaten aan de wal maar uitpluizen. Waar is de kapitein? Waar is een bemanning? De Jurgensen en zijn twee handlangers vertoeven beneden in hut vier. Uh, luister eens, inspecteur Dornel. Uh, die Jurgensen, die wilde ons kapen. Uh, ja, gijzelen, ons naar een bestemming brengen waar wij niet naartoe wilden. Ja. Hebben jullie een klacht ingediend? Kla nee, nee, natuurlijk niet. Wanneer hadden we dat mm. moeten doen? <laughs> Mag ik de papieren van het schip? Ja, natuurlijk. Uh, Alsjeblieft, het liefde, dit is mijn vliegbuffet en uh, rijbewijs. Geen grapjes, Brent. De zaak is ernstig genoeg. Rijbewijs heb ik niet nodig. Wel paspoort en inreisvisa en zo. Dat dacht ik al. Hier zijn de paparazzen van het hele gezelschap, van de hele vermiste ploeg. Vermiste ploeg? Hoezo? U... Maar juffrouw van Jer werden vermist. De rest van het gezelschap niet. Nooit vermist geweest ook. Gekaapt, zei u zo straks. Met een geweld gebruikt. Nou, wel niet. Nee. En eh, hoe hebben jullie Schipper Jurgensen van zijn commando ontheven? Ja, nou, ja, hoe ja, zal ik die ja, dat ja, zeggen? Ja, ja, ja, ja. Niet alleen met overeeningskracht. Hm? Nou, ja. We kregen een pistool te pakken en toen doctor... hebben. Laat maar. Het lijkt me verstandig om niets meer te zeggen tegen deze inspecteur. Meneer heeft weinig gevoel voor humor. Lijkt me zo. Dat lijkt me geen geschikt moment om humoristisch te zijn. Hmm? Op muiterij staat bij ons nog altijd de doodstraf. Ik geloof dat u dat meedoet. ook. Jazeker, juffrouw. Jullie staan in ieder geval met z'n drieën onder arrest. Nee. <laughs> en de rest van het gezelschap. Laat die nog maar even rustig in het ruim zitten. Ik heb de indruk dat jullie drieën niet alleen nu als woordvoerders optreden, maar dat jullie ook de leiding hebben gehad bij de overmeestering. En Jurgensen en zijn bemanning, wat gebeurt daarmee? Dit schip werd getarterd voor een pleziervaartje. Dat gebeurt vaker. Maar wat is hier gebeurd? De schipper verandert zijn koers om redenen die mij niet aangaan. Is nog zo humaan om twee schipbreukelingen... Of noem je dat vliegbreukelingen? Kijk eens, toch humor. <middels> Om die op te vissen. En wordt dan door die lui achter slot en grendel gezet. Nou, even een logische vraag. Zou u schipbreukelingen oppikken als u een tochtje maakte dat het daglicht niet kon verdragen? Dat geen zuivere koffie is? Ja, ik bedoel maar, inspecteur. Ik heb de indruk dat wij met u onze tijdstand te verknoeien. Ja. Goed gezien, Brent. Dus korte antwoorden op de nu volgende vragen. Meneer Brent, Juffrouw Fayet, dokter Canuet. Hadden jullie en alleen jullie de leiding bij de overmeestering van de rechtmatige bemanning? Inderdaad. Ja. ja, mooi. Ja, mooi kort geantwoord bedoel ik. Nou, dame, heren, dan staan jullie onder arrest. Wat? Ik neem het commando van dit schip over. Nou oh ja, goed hoor. Neemt u maar over, inspecteur. Ik hoop dat je de schuit in een stijger te pletten vaart. Zult u niet meemaken, meneer Brent? Jones kent zijn vak. Jones? Langzaam opstomen en dan stijgt het kaart. kan die Jones ook praten of. Uh... moet dat? Ik ben ze meerdere, Brent. Ik praat wel. Zo, en nou heb ik nog een nieuwtje voor jullie. Er zit een hele hoge piet van de FBI op jullie te wachten. En wat gebeurt er met de anderen? Die moeten zich tot nader bevel ter beschikking houden. Ze mogen New York niet verlaten. Ze moeten verblijfplaats aan de politie melden. Dan zal ik ze straks, als we afgemeerd zijn, wel meedelen. Het zal me niets als Murphy, aan boven komt naar die hoort dat de motor niet. Niet fluisteren in gezelschap, je vrouw. Murphy is dat die bokser. Klopt als een bus. Een enorm zenuwachtige vent. Inspecteur heeft harde en. Vrein. De mosselmanen, meneer blindere oh, Nee. Als ik u wat gerust kan stellen, dan wil ik deze deur wel op slot doen. We kunnen beter niks meer zeggen, tot we aan wel betere... Nou ja, ik bedoel, andere mensen ontmoeten. Inspector, nog één vraag. Voor gehele tot uw dienst. Uh, Jurgens en zijn kornuiten. Wat gebeurt daarmee? Die gaan gewoon vrij uit, lijkt me. Nou, ik er toch wel een ander ontvangstcomité voorgesteld en al. nou, ga in. De Driftwood meert nu aan de kaderluisteraars en ondanks de nog steeds stromende regen staan hier nu ja, honderden nieuwsgierigen om een glimp op te vangen van de beroemde tennisser die zo'n hartelijk avontuur heeft beleefd. Phil Brandt, die morgen zou deelnemen aan het World Cup-toernooi in Philadelphia. Of hij dat nog wel zou doen na alle ontberingen die hij ongetwijfeld heeft moeten doorstaan, dat is een van de vele vragen die ik hem zal stellen zo gauw bij hem in de buurt kan blijven. Um, daar komt hij aan. Daar, ja, daar heb je hem en achter hem... Morra, Mora, je, de Franse journaliste die alles met hem heeft meegemaakt. Ik, ja, ik bedoel natuurlijk die bij hem in het leren vliegtuig zat. En achter die mooie vrouw zie ik een man met een baard. Ze worden geflankeerd door twee man van de havenpolitie. Je kan ze nu duidelijk zien. Ze komen deze kant op. En, wat kreeg nou? Zie ik dat goed? Ze zijn geboeid. Ze zijn geboeid. Phil Frans, die mooie juffrouw en die man met de baard hebben handboeien aan. Ik... ...ga proberen bij een van de mannen van de havenpolitie te komen, inspecteur. Inspecteur, wat heeft Phil Brandt uitgevoerd? Waarom is hij gevoerd? Geen commentaar. Phil Brandt. Phil Brandt. Ja, hier. Hier, deze microfoon. Wat is er aan de hand? Ja, dat kunt u zelf wel zien, hè. Ze stoppen ons in de cel. Wie, de politie? Waarom? Doorlopen, Brandt. Doorlopen. Door Doorlopen. En jij? Wegwezen. Yes. Dat is nog heel anders dan de verwachte luisteraars. Geen uitbundig welkom voor een van de doodgeredde sportcorriqué, maar het wegvoeren als gevangenen van de wereldberoemde topsporter. Brent wordt met die Franse journalisten en een derde man, een man van wie ik de naam niet eens weet, geboeid, afgevoerd door de havenpolitie. Wat zou er aan de hand zijn? Smokkel? Drugs? Wapens misschien? Spionage? Wat is er gebeurd? Wat hebben Brent en de zijnen uitgevoerd? Goedemorgen. Zelgenot. Sorry hoor, dokter. Heb ik u wakker gemaakt? Nee, nee, nee. Nee, ik ben gewoon hard geslapen. Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht. Alsmaar gaat piekert. Voortdurend kwaad gemaakt. In een weer gelopen. En. Ben je iets opgeschoten? Is opgeschoten, nee. Jammer, van de verbruikte energie. Veel. Hm. Ik benijd u om uw rust, geduld. Ik, ik kan dat niet, hoor. Maak maar, maar, maar pissnijdig. Eerst gedwongen ergens te landen, dan in zee gegooid door een stelletje bandieten. En toen nog eens blazen door een schip. En als je die dan ontmaskert, dan word je door je eigen politie in de cel gestopt. Het ziek. enige wat wij kunnen doen, dat is om een advocaat vragen. Zo dat die kan regelen dat we tegen Borgstom vrijkomen. Uh, jij hebt toch een rijke vader, hè, Zei ja, je. Nou, als die hoort wat er allemaal gebeurd is, die geeft geen cent voor me, hoor. Jij hebt er een handje van om problemen te maken die er nog niet zijn. Nou, eerst die advocaat. De rest zien we dan wel. Uh, en doe jij me nou een lol, zeg, en hou op met dat heen en weer lopen. <lacht> <lacht> nou. <lacht> <lacht> <lacht> Waarom lach je nou, meneer? Ja, om u. <lacht> Omdat u... Ach, ja, ik voel me ineens... Belachelijk met die, met die drukdoenerij, altijd van me. Dokter, ik heb iets onvergetelijks beleefd vanmorgen. Ik heb de zon zien opkomen door ons kleine celraampje. Fantastisch. Zonsopgang door een celraam. stelt hij zich op. Dat is de titel van een boek: Zonsopgang door een celraam. Hm, hm. Oh jee, wat krijgen we nou? Dokter Kanibel? Dat ben ik. Phil Brandt? Ja, present. Meekomen, allebei. Nou. Ja? Hier zijn de ere. Inspecteur. Ja, bedankt. U kunt gaan. Komt u verder, heren. Morgen. Dag, Phil. Dag, dokter. Alles goed met je? Oh, een hele ervaring, zo'n nachtje in een cel. Gekke vrouwen heb je op de wereld. De foto's. Afgenomen. Ga toch zitten, mensen. U, me voor je hier, alstublieft En u, heren, hier graag. Ja, u. Akkoord? Ja, dank u. Iemand roken? Nee, nee, nee. Nee, dank u. Ja, dank u. Akkoord. Laat ik beginnen met me voor te stellen. Mijn naam is Milton, inspecteur Milton, FBI. En laat ik daar direct het goede nieuws aan toevoegen. U bent vrij. Oh. Alle drie. Vrij? Ah, gelukkig. <laughs> Hoe kan dat? Om iemand vast te houden hebben we nog altijd een aanklacht nodig. Maar heeft Schiphol Jurgensen geen aanklacht tegen ons ingediend? Nee, dat heeft hij niet. Sterker, Jurgensen en zijn twee kornuiten zijn verdwenen. Nee. Spoorloos. Nog sterker, hun boot, de Driftwood, is ook verdwenen. Ook spoorloos. Oh. Waarom laat je me roepen, Schipper Jurgensen? Moeilijkheden? Zo zou u het wel kunnen noemen. Die knap die we oppikten, die brand Saskia. Die tennisspeler, ja. Die bedoel ik, ja. Die heeft het spelletje door. Helemaal? Ik denk het wel. Mm -hmm. Heeft hij het land gezien? Dat is zeker. Hij is erop geland. En die journaliste die bij hem was, heeft er zelfs foto's van genomen. Dat is niet zo best, Schipper. Er is nog meer niet zo best. Ze hebben ons weten te overmeesteren... ...en zijn met de driftwood naar New York gevaren. Heb ik daardoor zo lang niets van je gehoord? Ja. En in New York werd het stelletje weliswaar direct achter de tralies gezet... ...maar ik vrees dat het niet zo lang zal duren. Ik ben hem weer met de boot gesmeerd zo gauw ik kom. U begrijpt, er zijn een paar dingen hier aan boord die bij inspectie al oh, u begrijpten. Eh, ja, weet ik, ga door. Nou, dat is het dan wel. Wij komen op volle kracht naar u toe. Wij zijn nu zo'n 300 mijl uit de kust. Vertel eens, Jurgensen, waarom liet jij maar je boot afpakken door die luik? Kon je niet doen? Ze hadden een pistool, Saskia. En daarbij de orders waren in geen geval geweld gebruiken. Dat is zo. We zullen misschien wel van tactiek moeten veranderen, schipper. Want die knaap weet net iets te veel. Van het hele gezelschap komt dus, als ik je goed begrepen heb, niemand met je mee. Dat hebt u goed begrepen. Volgende keer beter zullen we maar zeggen, Jurgensen. We praten hier wel verder over. Sluiten, wat mij betreft. Sluiten mij hè?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 Misschien kunnen jullie me enkele argumenten geven waarmee ik ze van gedachten kan doen veranderen. Nou, dat kunnen wij zeker. Nou, laat dan maar eens horen. Uh, hebt u een kaart van de Atlantische Oceaan? <laughs> ik wist dat je daarom zou vragen. Hier. Ah, fantastisch. Nou, eens kijken. Uh, ja, hier op vliegveld Heathrow startte ik met Moira, normaal met mijn eigen vliegtuig. En ongeveer hier... Ja, hier, ja. ja. Kwam ik tot ontdekking dat ik te weinig brandstof had. Ik koerste toen recht op New York aan. Yes, ja, ja. Je vloog dus over dat deel van de oceaan... waar bijna nooit iemand komt. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, exact. En ik schatte de... Ja, dat is ongeveer hier, hè. Zagen oh, ja. we land. Ja, dat vertelden jullie bij de eerste ondervraging. Iedereen heeft er hartelijk om gelachen. Helaas wel, ja. We zagen het eerst op de radar. Toen begon opeens mijn instrumenten raak te doen. Eerst mijn kompas en toen ook de andere instrumenten. En toen hoorden we die vreemde stem over de radio. Ja, mm -hmm. een, een hele uh, vlakke, kille stem. Okay. ja. Die gaf ons opdracht naar het land te vliegen en de kist daar aan de grond te zetten. Enfin, ik, ik daalde onder de wolken en toen zagen we het liggen. Er was een mooi vliegveld op. En op dat vliegveld... Het is bijna niet te geloven. Er stonden hele oude vliegtuigen, sommige nog uit de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Ik landde vlakbij een benzinepomp en toen kwam er een stelletje mannen op ons af. Maar voordat ze bij ons waren, wist ik mijn tank vol te gooien en op te stijgen. Ja. Ja, gelooft u dat? Ik bedoel... Alles, alles wat ik u nu vertel. ja, zeker. Ja, zeker. Toch wel, Brand. Toch wel. En weet je waarom? Nou? Nou, uh, laat me eerst voor koffie en wat erbij zorgen. <laughs> Dit kan een langdurig onderhoud worden. Agent? Ja, inspecteur? Wil je zo vriendelijk zijn uh, wat koffie te brengen? Uh, heet en sterk en uh, wat roodjes. Wordt voor gezorgd, inspecteur. Hoi. Tje. weet je waarom ik je vreemde verhaal geloof brengt? Bekijk dit maar eens. Foto's. Mijn foto's. Oh. <laughs> ja, niet van de beste kwaliteit, maar... Wie zal u dat oh. kwalijk kunnen nemen? Hier, hier de kustlijn. Ja, daar is het vliegveld. Zie ja. op dat vreemde patroon van de startbanen. Ogenblik, oh, zouden uw superieuren niet kunnen zeggen... dat deze foto's overal genomen konden zijn? Ja, dat doen ze, dokter. <laughs> maar helaas, Ach, ja. ik ben wat halstarger dan zij. Weet wat ik heb gedaan... Ik heb de computer gevraagd dat vliegveld te lokaliseren. Mm -hmm. En? Nou, die computer bleef mij het antwoord schuldig. Ja. Ja. Dus, ja, daar kom ik weer met mijn zo langzamerhand stereotype vraag. Hoe kan in deze tijd een behoorlijk land midden in de oceaan liggen zonder dat iemand dat ooit heeft gezien? Daar heb ik een wedervraag voor. Wie zegt dat niet vele mensen dat land al hebben gezien, maar er om de een of andere reden nooit over hebben kunnen vertellen? Ten slotte hebben ze dat met jullie ook geprobeerd. Waar of niet, Brent? Ja, ja, exact, inspecteur. Toen ik vluchtte, maakte ze op afstand met een stort stortte ik in zee ja, gelukkig werden we daar daarna meteen opgepikt. Anders hadden we het ook nooit na kunnen vertellen. Opgepikt door die vissersboot die inmiddels weer spoorloos verdwenen is? Ja, exact, ja, dat vind ik heel vreemd. Ik vertrouwde het van het begin af aan al niet, hè, dat zaakje daar aan boord. Maar ja, goed, de rest van het verhaal, dat kent u? Ja, maar daar zit me nog een ding dwars... Die passagiers op die boot, elf man die ze, ja, wie ze dan nog mogen zijn, naar zich toe wilden lokken. Ja, en allemaal een uh, stuk voor stuk op hun gebied toppers. Ik bedoel, uh, beroemde sportmensen, belangrijke geleerden. Mm -hmm. Daarom wilden ze jou ook hebben, Brand. Ja, dat ja, zal wel zijn. Maar waarom? Waarom willen ze zulke mensen naar zich toe lokken? ...hebben we hier soms te doen met een excentrieke galerie ...die die belangrijke personen verzamelt... ...zoals een ander postzegel Nou, oh, dat is toch wel heel vergezocht, inspecteur. Dat weet ik, dokter, maar de hele geschiedenis is vergezocht. Ah, koffie en broodjes, inspecteur. Ah, ja, Uitstekend, agent. Zet u maar neer. Hier gaan we, mensen. Lekker. Nou, dat zal de best in willen. Uh, Moira, wil jij een broodje? Ja, graag wil. Uh, kan Canler? Oh, ik pak wel, hoor. Dank je. Ik dacht dat het interessant zou zijn ook eens aan die computer te vragen... hoe het de laatste tijd zit met verdwijningen. Goed idee. Hm. Ja. En het antwoord zal je verbazen. Kijk, hier. De laatste vijf jaar zijn er in de Verenigde Staten... alleen al zo'n 3000 mensen spoorloos verdwenen. Maar dat is natuurlijk zelf niet zo verwonderlijk, maar wat volgt wel? Twee procent daarvan, en dat is heel veel... zijn belangrijke sportmensen... onder wie zelfs wereld- en olympische kampioenen... En 1,14 procent zijn onderzoekers en geleerden. Nou, mijn eerste reactie was een streek van de Russen of van de Chinezen. Ja. Maar, maar dat is het niet. Want van een CIA-collega hoorde ik dat die dezelfde problemen hebben. Die, die Russen en Chinezen. Ja. Toen ik dat hoorde, heb ik gezworen er mijn tanden in te zetten... en niet eerder los te laten voor ik er het fijne van weet... wat mijn bazen ook mogen zeggen of denken. U durft. Nou, dank je. Werden, verder. Er zijn nog een paar verrassende aspecten aan dit zaakje. Alle vermisten over wie ik het had zijn mannen. En ze zijn allemaal blank. Je zou verwachten, als ze topsporters moeten hebben... dat ze dan ook zo nu en dan een zwarte, zwarte jongen zouden pakken. Maar nee, allemaal blanken. Alleen blanken. Racistisch stinkje. Misschien branden daarom de hoge pieten er hun handen liever niet aan. Uh, inspecteur, even iets anders. We hebben ervaren dat ze het uh, nogal correct spelen. Ik bedoel, ze vermijden het gebruik van geweld. Wees nou, daar niet zo zeker van, Brent. Dat zou je een verkeerd gevoel van veiligheid geven. En dat is erg ongezond. <coughs> Laat ik je het geval vertellen van Mark Phillips. Zegt die naam je iets? Ja, Mark daar. Phillips? Ja. ja, een mooie jongen, geweldig zwemmer. En vooral op dat de Olympische Spelen vier of vijf gouden plakken. Nou, minstens ja, ja. No. Ja, nou ik zeg, daar heb ik wel eens van gehoord. Die was pas geleden niet meer een van de jongste, maar nog steeds in topconditie. Op zekere dag was hij spoorloos. Later hoorden we dat hij op aandrang van een vriendinnetje in was gegaan op een uitnodiging voor een vliegtochtje boven de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. Er werd daar niets van ze gehoord. Toen kwam Mark Philips terug met een heel vreemd verhaal. Hij zei. ...dat ze een noodlanding moesten maken op de Atlantische Oceaan... ...en toen door een vissersboot werden opgepikt. Jawel, Brandt, de vergelijking met wat jullie het overkomen is frappant. Ze ontvingen hem heel vriendelijk... ...tot hij zich liet ontvallen dat hij een Jood was. Een Jood? Maar ja. Een Jood, dat wist ik niet. Weet je wat ze toen deden? Ze gooiden hem overboord. Ah, god. Ja. Meer dan duizend kilometer uit de kust... Die man was dus normaal ten dode opgeschreven, maar ze kende hem en zijn capaciteiten niet. Hij zwom die duizend kilometer. Oh. Twee dagen en nachten zwom die. Oh. Toen werd hij door een schip opgepikt en naar land gezet. Dus Brandt, daar gaat je theorie over geweldloosheid. Je spreekt voortdurend over Philips in de verleden tijd. Ja. Mijn verhaal heeft nog een vervolg. Philips vertelde zijn verhaal aan de FBI en werd zonder weer uitgelachen. Men dacht dat het een publiciteitsstunt was. Ik hoorde er ook van en mijn belangstelling was onmiddellijk gewekt. Ik sprak uitvoerig met hem en voelde dat hij de waarheid vertelde. Toen kreeg de pers op de een of andere manier er lucht van en ze wilden hem interviewen. Uh, nooit iets van gelezen. Hm. Geen wonder. Mark Phillips verongelukte met zijn sportwagen de dag voor hij een afspraak met het verslaggever van Life had. Om het zacht uit te drukken onder verdachte omstandigheden. Hij was helemaal alleen op de weg. En bovendien een uitstekend chauffeur. Wat er aan zijn wagen geknoeid? Dat weet ik niet. Dat hebben we nooit kunnen bewijzen. De wagen ontploft als een bom. Ik vertel je dit om je tot de grootste voorzichtigheid te manen, Brent. Mm -hmm. Als we dit zaakje samen verder gaan onderzoeken. Mm. Samen? Ja. Uh, hoe komt u erbij dat ik van plan omdat ben? Omdat je nieuwsgierigheid nu wel zo groot is dat je mee wilt doen. En omdat ik je karakter zo'n beetje ken ja, ik uh, vraag wel even bedenktijd, inspecteur. Dat is redelijk. Er zijn voor jullie kamers gereserveerd in het Hilton. Bel me vanmiddag nog even op. Wil je? Ja.